Uur. Sophie Verhoeven met het NOS-a wil dat het Groningse gas in de toekomst alleen voor Nederland wordt gebruikt. De verkoop van gas aan het buitenland moet worden afgebouwd, zegt de partij. Nederland heeft het gas in Groningen volgens de PvdA nodig als er meer gebruik wordt gemaakt van wind- of zonne-energie. Als het niet waait of de zon niet schijnt, is het gas er als alternatief. De PvdA denkt dat het afbouwen van de export weinig gevolgen heeft voor de schatkist, omdat de gasproductie toch al flink is teruggeschroefd. Het wrakstuk dat zaterdag werd gevonden voor de kust van Thailand... is inderdaad niet van vlucht MH370 van Malaysia Airlines. De nummers op het stuk metaal komen volgens de Maleisische regering... niet overeen met de cijfers van de Boeing 777. Gisteren zei een Japanse raketbouwer al... dat het stuk metaal waarschijnlijk onderdeel is van een raket. Minister van de Steur wil zo snel mogelijk weten... of het bonnetje over de Tevedil bewust is achtergehouden...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 Maar als zij automatische wapens dragen, worden ze juist minder aanspreekbaar. De nationale politie leert 150 politiemensen omgaan met pistoolmitrieurs. Met de wapens kunnen de agenten zich beter verweren tegen zware criminelen. Het weer nog vanochtend, nog af en toe zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en tegen de avond gaat het vanuit het westen regenen. En het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Ik ben Johnson Hokka van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam... staat 4 kilometer file tussen Stroe en Knopend Hoevelaken. En op de A2 Den Bosch in de richting Utrecht... staat tussen Knopend Evelingen en Oude Rijn 5 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 What's the CFM op de zondagmiddag. Jo, dit is heel van Delight. En groove is in de hear. Zie je niet alleen op internet, op de radio, maar natuurlijk ook op tv. We het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. CFM. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. En vergeet niet te kijken elke vrijdagmorgen tussen 10 en 12 naar CFM TV.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 Daar hebben we lang op moeten wachten, maar het is wel weer lekker hoor. Hier is swinger en star van Spooky en Zoo.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 En AZ won met 4 tegen 2. En dan de wedstrijd uh, die uh, inmiddels waarschijnlijk is... de wedstrijd van half 3. PSV tegen FC Twente. Daar werd het, Albert-Jan, 4 tegen 2. Ja, dat wordt weer een uh, werkoverlegje om mm 5 -hmm. uur. En uh, op het punt van uh, eindigen... staat de wedstrijd <laughs> ja. FC Utrecht tegen Pek Zwolle. En FC Utrecht heeft in de laatste minuten... toch nog weten te scoren. En leidt momenteel met 1 tegen 0. Nou, die zal ook wel afgelopen zijn hoor. Zalang ze wel, denken. Of niet? Ja, ik ja, denk het ook wel. Jawel, jawel, jawel. Dat wat betreft... De Eredivisie hebben nog één wedstrijd. We gaan vandaag hè, kwart voor vijf. de Den Haag tegen SC Kambuur. Nou, ik ben heel benieuwd. Hier is Easy Love and Sigala.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 Solution is my queen 'cause she's stay strong. Yeah, yeah, she is my ZFM Zandvoort.nl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 Oh, come on, girl. Zo echt heel veel jaren oh, terug in de tijd. Op de zondag bij CFM. Sugar Gang en de Rappers D lights Ja, we hebben nog meer sportnieuws voor je. Ja, en dat is de, het eerste bericht betreft uh, voetbal. Maar ja, dat heeft betrekking op de EK in Frankrijk. Wil je het weten? Uh, nee, <hij eigenlijk <hij niet. <hij> <hij> het interesseert me helemaal niks. Want uh, op het komende EK voetbal in Frankrijk... wordt doellijntechnologie gebruikt. Dat heeft de Europese bond UEFA afgelopen vrijdag definitief besloten.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 Keken zo verliefd naar mij? Je zag in mij de ware liefde? Maar jij, jij, jij, je was een lezer.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 Wel heel erg lief he, van Din. Ja, dat is heel lief van Din. Dankjewel, Din. Dankjewel. Terug naar 2011 met het gedicht van Din Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. Je hoort ons tussen 2 en 5 uur. Met één keer in drie weken trouwens, onze collega Andor. He, ook niet, niet te vergeten. Te vreten, niet nee, te zo is het. Nou, deze vond ik wel een beetje toepasselijk. Het gaat ook over de radio. Radio Gaga...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 Je kan kijken op het circuit naar de Pitcam. Het downloaden van deze app is gewoon een must. Zo is dat. En dan blijf je op de hoogte en dan weet je van alle weekjes en ditjes en datjes. Over ons prachtige dorp Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En volgende week zijn we er weer op zaterdag en zondag. Ja toch? Ja, zeker weten. Oké, tot dan. En een fijne zondagavond. En bedankt voor het luisteren. Dag. Groetjes. Doei.